Radio Veronica. Met het nieuws. Het is vier uur. En het nieuws dat krijg je van Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Tegen een man uit Delft is tien jaar cel- en dwangverpleging geëist. Hij zou vijf vrouwen hebben mishandeld en verkracht. Volgens justitie maakte hij seksvideo's van zijn slachtoffers... die soms buiten bewustzijn waren. Hij was eerder al eens veroordeeld... omdat hij zijn vriendin had doodgestoken. Het Iraanse oorlogsschip dat gezonken is bij Sri Lanka... ...had meegedaan aan een oefening en was op weg naar huis. Het werd aangevallen door een Amerikaanse onderzeeër. Er zouden tientallen doden zijn gevallen en er zijn ook veel vermisten. Sri Lanka is een eind uit de buurt van Iran, het ligt ten zuiden van India. De Nederlandse alarmcentrales worden ondertussen plat gebeld... ...door Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten. Nu ze weten dat ze voorlopig niet naar huis kunnen... willen ze bijvoorbeeld weten of hotelkosten worden vergoed. Mensen die medicijnen nodig hebben... ...vragen waar ze die op hun vakantieadres kunnen halen. En in Nijmegen is een winkel gesloten die alleen maar neppe merkkleding verkocht. Daarna maakt Dior, Prada en Louis Vuitton hingen in een showroom op een industrieterrein. Buiten stond een container met nog veel meer spullen. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van vandaag, een zonnige dag. Vanavond en vannacht koelt het daardoor flink af naar 1 graad. Morgen opnieuw zonnig en dan kan het wel 19 graden worden. En ja. dit is zeker het moment dat ik dan de verkeersinformatie moet ja, doen. Ja, dat hadden we even moeten zeggen. Dat ziet ze altijd nu de verkeersinformatie doet. Sorry. Dat oh, op... doet heel... ziet ja, dat? Doe, ja, doet iets. Oh, oei. Maar ik ben overvallen wat je, je nu... Nou ja, met... kijk, ik kan hem gewoon even openen. Veronica, weer een verkeer. Jeetje, wat, wat veel. Hoeveel leest hij er? Eh... Uh... <lacht> Gewoon even werkoverleg op zender. Gewoon, gewoon even een paar. Die, die, die nou, ja, de ja, die A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoeverlaken en Barneveld 25 minuten. A2 Richting Zertogenbos bij Oude Rijn 17 minuten. Nog een lange vertraging op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 27 minuten. Ah, maar dit was echt heel precies. Ja, dit ging lekker. Van.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 check jouw aanbod op delta.nl. Delta aan alles gedacht. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus: pitloze brieven, een bak van 500 gram voor maar 1.19. Lidl, je verdient het. 18+ speel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. Als Wat deze lot ben jij de volgende postcode loterijwinnaar. Tijd voor lounge in stijl met karwei.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 Put me Kicking. Lieve mensen, goedemiddag. Het is alweer woensdagmiddag. Wij schrijven 11 minuten over 4. En wij zeggen, joehoe, daar zijn we weer. Om te beginnen wilde ik graag een warm welkom voor uh, Hanneke van Sesse. Nou, Hanneke van heren, Hanneke van Sesse. Hanneke van Sesse. Ja. Kijk, de aanleiding is een verdrietige, want onze Siets is, uh, is ziek. Die zit thuis, die heeft griep. En uh, Siets vanaf, uh, vanaf deze kant ook nog eventjes de beste, nou ja, de beste wensen. Zeg er niet meer noem je? Be beterschap, beterschap, beterschap, dat is eigenlijk, dat is meer, beter op zijn plaat. Hij reageert ook niet op zijn appjes, joh. Ik heb ja, er echt al een paar lief appjes. Jou wel. Ja, bij mij wel. Oh. <laughs> <laughs> maar dan hebben we hier uh, uh, Hanneke die invalt. Dat vind ik heel fijn. Ik ben groot fan van haar werk. Ja. Want je hebt ik volg... al haar platen, toch? Ah, nee, nee, maar Hanneke, is, uh, Hanneke leest, uh, en dat vind ik, ik heb dat al een paar keer geroepen... Hanneke leest nieuw, of althans, uh, Hart van Nederland nieuws in het weekend. En ik vind dat zo fijn. Standaard ochtends wakker worden, zaterdag, zondag. Bam, Hart van Nederland aan. Even gewoon een kwartiertje investeren. En je weet alles. Ja. En hoe is het dan nu om tegenover dit te zitten? Ja, ik vind wat, uh, Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Is dit de eerste keer dat je bij ons leest? Volgens mij wel, hè? Ja, bij jullie wel. Ik zit wel eens uh, bij Gerard in de ochtend. Dus ja, daar, daar luisteren wij nooit zien. naar. Dus ja, ja. Ja, ja. Uh, nee, fijn dat je er bent. Zonder gekheid, want dan word je op het laatste moment gebeld. En uh, dat is heel fijn. Dankjewel dat je er bent. Natuurlijk. Hoor. Vraag hier van Robbe Carolien: wanneer heb je voor het laatst gehuild Wout? Ja, dat vind ik dus... Ik, ik, ja, ik, ik huil heel snel. Ja, jij huilt snel, ja. En dat ja. kan zijn omdat er iets leuks gebeurt. Omdat er iets grappigs gebeurt. Of iets verdrietigs. Maar ik zou het echt niet meer weten. Als er hier geen cola in de koelkast ligt, begin ja je je te janken. Nou, dan word ik ook boos. Ja. Ja. Maar dan ook echt woede. Nee, nee, nee. Ik weet het niet meer zo goed. Ik weet dat ik vrij recent heb gehuild van het lachen... om iets wat ik zag op Instagram. Maar ik weet niet meer wat. Maar, nee, maar echt huilen uit, uit uh, gewoon het verdriet. Huilen van verdriet. Het is echt niet het verhaal van ik wil doen alsof ik nooit huil. Want ik jank echt bij het minst of geringste. Maar ik zou het echt niet meer weten. Ik kan ook echt heel ongecontroleerd huilen. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren. dat uh, uh, Ze zijn inmiddels wat ouder. Maar toen mijn nichtjes ooit een opvoering hadden. Voor het eerst in het theater in Alkmaar waar ze wonen. Zo'n balletvoorstelling. Ja. Dan gaat een trotse oom gaat daar naartoe. En dat was gewoon ongemakkelijk. Want ik was, ik was alleen maar aan het janken. En dat is echt ook dat ik dan probeer normaal te praten. Maar dat lukt dan niet meer. Dus ik huil echt heel veel. Maar ik zou niet meer weten wanneer voor het laatst. En jij? Wat, wat moeten we doen om jou aan het huilen te krijgen? ga zo door. <laughs> en jij, wanneer. Uh... Ja, ik ben, ja, ik huil ook niet zo heel snel. Of, nou ja, jij huilt wel heel snel, ik niet. Heel, ik zou het echt oprecht niet weten. Stom, hè? De, de, ik, ik weet wel nog afgelopen zondag, toen zat jij in dat uh, programma van Radio 1, de perstribune. Dat heb je gehuild. Nee, <laughs> ja, maar toen uh, ik, ik kwam er een fragmentje voorbij oh. van onze laatste uitzending bij onze vorige werkgever. Ja, ja, nee. En uh, toen kwam dat fragmentje voorbij en ik had het eigenlijk nog nooit zo intens gehoord. Ja. Toen hoorde ik dat fragmentje ik een beetje tranen mogen, dus je hebt toch gevoel. Ja, ja blijkbaar. Hanneke ja. vind je het ongemakkelijk als dus we je vragen of jij snel huilt wanneer jij voor het laatst hebt gehuild? Oeh, ja, dat heeft meestal toch iets met familie te maken, denk ik. Ja, is dus Echt wel een beetje mensen die... Als het gaat om mensen, kan qua. En, oh, uh, Heated Rivalry, heb ik gekeken. Kennen jullie die, die ijshockey uh, uh, romantische... Hoe heet die? Nee. Heated Rivalry. Nee. Zeg ik niet, op HBO Max staat dat. Ja, dat is een fantastische queer serie uit ijshockey. Twee mannen die verliefd op elkaar worden. Super romantisch. Alle um, hetero-vrouwen gaan er ook heel goed op ja. in Nederland. ja. Ik heb daar heel erg om gehuild. Heb je om gehuild? Ja, maar gewoon was. omdat het mooi was. Ja, en verdrietig. En, ja, het raakt, het raakt. mij. Nou, jongens, dat jullie dit niet kennen. Nee, ik zie hier ja, een ja, andere buurmerking. Ik heb het meteen even opgezet. Meteen op. ja. vanavond. De, oh, ja. ja, hoor. Een kijken. vraag voor, voor Rob en Caroline om morgen te beantwoorden. Ik had hem ergens opgeschreven, maar hij is alweer weg. Al was het het laatste voedsel op de oh, wereld. Ja. Dit eet ik voor geen goud op en vind ik heel vies. Wat vind je eigenlijk het meest ranzig om te eten? Is indirecte vraag. Ja, correct. Uh, morgen gaan Rob en Caroline antwoord geven op die vraag... na twee uur in de Bonanza. We zijn begonnen. Jullie Frank. Walter Frank. Iedere middag. De uur. De vier uur. De Don't show up. Boogie Wonderland. gaat het goed de hoek? Want ik zie twee collega's uh, alsof jullie ruzie hebben, jongens. Gaat ja, het allemaal goed de hoek? Oh, auto wordt nu gevocht. Ik nee. zie een beetje bloed. Het ja, gaat ja, niet goed. Hé, <lacht> <lacht> hey, over collega's gesproken, ik moet even mijn excuses aanbieden aan onze Bram van de Techniek. Wat is er gebeurd dan? Ik heb zo gelachen vanmorgen. Normaal nooit om Bram, dus ik ben heel benieuwd. Hey, en Bram staat hier toch? Hoi, Bram. Hoi, Bram. Hi Bram. <lacht> Wat heeft hij gedaan? Nou, ik denk dat iedereen dit wel een beetje herkent. Vandaag kwam ik hier aan op de parkeerplaats. Het was echt heel druk. Ja. Dus dan moet je een beetje, zo beetje doorheen. En, een beetje, en op een zeker moment dacht ik, ja, ik kan wel helemaal Maar Ik ga een klein stukje tegen het verkeer in en dan kan ik zo weer terug. Ja, ja, slim. Dus ik draai zo tegen het verkeer in. En aan de andere kant, met de goede richting van het verkeer, staat daar Bram. Ja. Ik denk, ach, dat is mijn vriend Bram. Dit komt wel goed. Ik krijg gewoon een stukje richting Bram. Gaat hij wel aan de kant? Maar Bram zag niet dat ik het was. Dus die begon zich te ergeren daar in die auto. Het de stuur en alles. En echt kijken van op zekere moment ook. Wat doe jij nou dit en dat en En je kon precies in zijn ogen zien. Dus ik nog een beetje zo de auto extra daarvoor <tos> zetten. Nog een <tos> beetje, beetje kloten weet je wel. En Bram werd steeds bozer. En ineens dacht Bram. Kut dit is wat de goed. <lacht> ah, deze ga ik terugkijken. En, en toen wilde hij echt zo van. Nee nee nou, wat geeft niet hoor. En <tos> toen vond ik te laat. Je ja. was echt boos hè Bram. Ja, maar ben jij een agressieve rijder? Dus ik ben normaal gesproken in het verkeer dat jij altijd eventjes... de Als mensen niet kunnen rijden, dan word ik heel boos. Nee, nee, daar ging het niet om. <lacht> Bram, zit, nee, nee, nee, nee, nee. Het Bram dacht, hij gaat tegen het verkeer in. En dat is niet zoals we dat hebben afgesproken. Het is niet volgens de regels. Ja, nu sees. ben ik boos. Ja. Maar ik was het Bram. Ja, maar dan is het zich goed. Ja, nee. zie je wel. Sorry, sorry, sorry. Ja, sorry, ding sorry. is wel overigens, Bram, maar je auto staat nu op je houtjes ja. <lacht> De Stop op 520. Nou, we Warshall slaat Radio Veronica de handen in een om met de kracht van muziek aandacht te vragen. Voor de 520 miljoen kinderen die opgroeien met de gevolgen van oorlog. Dus stop 520, die zijn we aan het samenstellen. Samen met jou, lijst met uh, 520 nummers die hoop, kracht en positiviteit geven. Uh, jouw platen kun je doorgeven via radioveronica.nl. Daar staat een heel formulier, kun je platen aandragen. En Paul uit Mars heeft dat onder andere gedaan. Paul, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag, Wouter Frank. Paul. Welke plaat heb je aangedragen en vooral waarom heb je deze plaat aangedragen? Nou, ik heb de plaat van U2, Beautiful Day. Mm -hmm. En ja, die heb ik eigenlijk, is dat plaat 20 jaar geleden is mijn zoon geboren. Ja. En uh, dat was best wel een, uh, een lange zit. En toen ik s'nachts naar huis reed, toen moest ik wakker blijven. Dus de radio keihard aan. Ja. En er was deze plaat op. En ja, dat heeft altijd een... Uh, Hele belangrijke plek, Gauw. Als die ja. plaat hoort, denk ik daaraan. Wat goed. En met, en met nu met de huidige situatie van al die kinderen. denk ik van: ben ik blij dat mijn zoon. in vrijheid en blijheid. Uh, is op kunnen groeien. Ja, ja nou ja, kijk, precies dit is zeg maar. een prachtig verhaal waarom we dit soort liedjes zoeken. waar jij mooie herinneringen oh. aan hebt. geef ze op voor die uh, stop 520 via radioveronica.nl. Tijdens de actieweek geeft niemand minder dan een Chef Special. En ook Waylen. Ze geven een niet ver van je bedshow. En weet je wat het geinig is, Paul? Nou, jij bent erbij! Hoppa! Oh, wow. Kom je dan met je zoon, uh, waar ik het net over had? Of uh, wie neem je mee eigenlijk? Ja, dan moet ik thuis nog even uitvechten wie er mee wil. <laughs> Dat snap ik ook. Of okay. de vrouw mee wil uh, en uh, wie er kan. Dus, uh, maar het dan gaan we wel uitkomen. Het is op um, 12 maart bij het Bunkhotel in Utrecht. Van harte gefeliciteerd. We zien elkaar daar. En uiteraard gaan we die plaat ja. ook draaien. Waar jij dan van die mooie herinnering aan hebt. Hoe heet je zoon? Daan! Daan! Kijk eens aan. Nou. Ja. Dit is dan uh, uh, voor en uh, uh, gaat een beetje over dan. Beautiful day. Paul, dankjewel. Hè. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to win in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you. Van YouTube aangedragen door Paul uit Maarsen. Goede herinneringen vond hij belangrijk om in de stop 520 te plaatsen. Dat heeft hij gedaan, heeft die kaarten voor Sja Special overgehouden. Als je ook liedjes hebt die we kunnen gebruiken voor die mooie lijst... geef ze dan alsjeblieft op via radioveronica.nl. Waarvoor dank! Dus zometeen in het radioprogramma gaan we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Want die zitten er ook gewoon aan te komen. Jij zou ja. bijna vergeten, maar je ziet her en der misschien wel van die gekke filmpjes voorbij komen op Instagram. Dat hoor je zometeen. En het nieuws krijg je van Hanneke van Zessen. Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws? Een update over de griepepidemie en uh, juice over de donaties aan politieke partijen. Huh? Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee. Dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen.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 Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm -hmm. uh... Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Veronica Weerbericht. Het is een aangename lentedag. Vanavond en vannacht is het helder, dus koelt het af. Minimaal 1 graad. Morgen wordt weer een zonnige dag. Temperaturen dan ergens tussen de 15 en 19 graden. ons. Het is bijna drie minuten over half vijf. Dit is het nieuws. Hanneke van Sessen, bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Een man die bij een huisarts in Den Haag werkt... is vrijgesproken van ontucht. Twee patiënten zeiden dat hij aan hun borsten zat... maar er is volgens de rechter te weinig bewijs voor. Er was vijf maanden cel en een beroepsverbod geëist. De griepepidemie lijkt over zijn hoogtepunt heen. Dat valt op te merken uit het aantal mensen... dat met klachten naar de huisarts gaat, zegt het RIVM. De epidemie begon vier weken geleden. En Follow the Money heeft onderzoek gedaan... naar donaties van politieke partijen. Forum voor Democratie kreeg via één donateur... tonnen met geld. Dat man Mag eigenlijk niet, want één ton is de max. Ja. Maar ze deden dat via een omweg. Andere partijen kregen ook grote bedragen. Zo gaf een techondernemer een ton aan zowel D66 als Volt. En ook andere partijen ontvingen heel veel geld... maar ze bleven per donateur wel onder die wettelijke grens. En weten ze dan dat het een iemand is? Of weten ze ook wie die iemand is? Die ene van voren bedoel jij. Ja, wie dat we. is of die naam bekend is gemaakt. Hoe Peter Poot. Peter Poot. was een, vast, Peter. een vast, ja, Dat is diep, ja. is Peter, ja, dat is, gekie, ja, dat is Peter, ja? man, maar daar jongen. klopt tegen de plint ja. ook wel. <marriages> I'm <timing> sorry niet eens dat tonnetje. Peter Paul denkt groot. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met 97 vertraging op dit moment. Totale lengte van 339 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 27 minuten. Daar in Amsterdam, Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Daar sta je 36 minuten te wachten. A9 Amstelveen en Alkmaar tussen Batouverdorp en Haarlem-Zuid. Daar 27 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar ook 27 minuten vertraging. A28 amersfoort Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar 34 minuten. De A58, Eindhoven, Tilburg. Tussen Best en Moergestel. daar 37 minuten voor een compleet overzicht. Van alle files en alle flitsers verwijs ik je graag even... naar de app van onze vrienden. Van Flitsmeister. Dikke vrienden van... Fruit fruitschool, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite. Maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven. Door een grote roze bril. En lekker onderweg naar huis Sta je toch weer stil, gap Weet je wat het is, gap Ik luister woud en vraag gap Met hier en daar een leuke grap Waarom sta je stil, gap Lekker in de viel, gap Ik wil dat je nu heel rap Hopelijk dat gas in trap, Proost voor ons Kijk, het is vijf over half vijf. Dit is Dexie's Midnight Runners. Oh ja, die hebt ernaast gezeten. Hij heeft zeker zo'n kleintje dat hij hem niet kan vinden. Frank van het Hof. Radio Veronica. Join the club. Hoe dit, hè? Ik vind het heel goed, Ja, ja dat is een lekker nummer. 12.12. Afgelopen maandag stond hij in. Uh, dat hoorde ik van Niels, onze. Uh, nou ja, uh, oren en ogen in het uh, concertleven. Ja, ja. Nee, in uh, de aanval stond hij toch? En dat was goed, toch? Ze was ja, goed, hè? Ja, dat was, ja, was, uh, was, uh, was goed, ja. Sommer en 12.12 bij Radio Veronica. Dit is de middagshow, uh, waarbij we openlijk de vraag stellen. Weet je al wat je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Nee, ik heb geen idee. Ik, dan, ja, ik zit met exact hetzelfde. Voud en Frank, uh, In de politiek. Ja. Ja, Toch, dus even... over exact twee weken staan we al in dat stemhoekje. Ja, en het is geen OO Den Haag, maar het is OO welke gemeente dan ook. En ja, over twee weken is het al zover. Ja, ja, ja. En het leuke is dat je op uh, de diverse social media... wel allemaal hele leuke filmpjes voorbij ziet komen van lokale partijen. Die zich natuurlijk heel erg proberen te profileren. Die een beetje aandacht proberen te krijgen. Met gekke filmpjes, challenges, liedjes. Ja, bijvoorbeeld, uh, we kwamen deze tegen, van uh, Wij Putten. Wij Putten. Die moeten dagelijks veel kinderen oversteken naar schoolhof. Wij Putten vindt dat dat er veilig is kan en moet. Bij Putten zit namelijk te denken aan een stoplichtinstallatie. En zou de gemeente Putten daar financiële bij moeten dragen? Dan moet dat maar gewoon. Kijk, dit geeft wel maar aan. Een stoplichtinstallatie. Over dit soort dingen gaat het. We kwamen er ook eentje tegen. Ik weet niet eens welke partij dat is. Maar wij hebben het donkerbruine vermoeden dat ze een iets jongere doelgroep wilden aanspreken. My heart. Hey, besties. 18 maart. Kunst Ken met mij. Rijs. City. No cap. Ik ben Laurens Vervoors. De OG van hart. De grind never stops voor ons. We een zin voor jullie strijders. Stressmaatje, we got you, play. Stem op lijst 8, hard, pop-off, Queens. Er is nog geen 18-jarige die denkt, nou op deze partij ga ik stemmen. Dit is zo'n cool filmpje, hier ga ik ja, op stemmen. Ik vond dit zo fantastisch. Maar ja, het werkt inderdaad uh, volgens mij averechts. Ja. Iemand die alle politieke partijen in uh, Nederland kent, in welke gemeente dan ook, dat is, uh, dames en heren, mag ik een grote plaats voor Tessa van Vieren Tessa van WNL. Tessa, goedemiddag. Goedemiddag. Och jongens, de druk ligt nu wel heel hoog. Zeker, zeker. Nou, en wat, wat ik ook vind dat er een beetje bij hoort, dat zijn die. Uh, dat dat heb je overigens ook wel met landelijke verkiezingen. Maar ook van die borden die je nu in de gemeente ziet. Die dan helemaal volgeplakt zijn. Dan ja. heb je zo'n bord en er hangen dan 36 posters. Dan denk ik, ja, Dat heeft ook niet zo heel veel zin. Want je, je ziet ze toch niet allemaal. Dat hoort er wel een beetje bij. Tessa, um, een filmpje uh, van het CDA in Wiegen ging helemaal uh, viraal. Mag ik die er heel even bij pakken nog? Is Tessa weg jongens of is er nog? Nee, ik hoor, ik oh, hoor het. Oh, hoor, let op. Ja, eens eens. Ga jij laten horen? Ja. Dag mevrouw, wel Dit is de goed, hè? Dit is goed, hè? <laughs> Tessa, politiek is een serieuze aangelegenheid. Wat vind jij van dit ja. soort filmpjes, van dit soort uitingen? Ja, dit is toch geweldig. Ik moet zeggen, het is ook heel erg slim. Want het is dus alleen al op Instagram 270.000 keer bekeken. Nou, je kan je voorstellen, gemiddelde lokale partij haalt dat soort cijfers niet. Uh, maar het is best wel slim om je zo in de kijker te spelen... dat je helemaal vaarwel gaat en dat dus overal besproken wordt. Ja, dat is eigenlijk de beste tactiek natuurlijk. Maar werkt het ook uiteindelijk bij de, bij de uitslagen? Heeft het dan ook een positief effect? Is daar iets over bekend? Nou, nee, daar is niet per se iets over bekend. Uh, ik vraag me af of mensen in wie nou na dit filmpje denken... ik ga hier sowieso op stemmen... Uh, maar het zorgt in ieder geval voor bekendheid. En dat is voor lokale partijen ook heel ingewikkeld. Hoe speel je jezelf nou in de kijker bij het publiek? Weten ze überhaupt dat je bestaat? Uh, en daarmee helpt dit dan weer wel. Uh, maar het is niet echt te zeggen dat één op één uh, dit soort filmpjes helpen in het stemhokje uiteindelijk. En niemand heeft enig idee wat de punten nu zijn van het CDA en Wiegen, natuurlijk. Maar je zingt het wel lekker mee. Je zingt het wel mee, de... <lacht> zijn, zijn er eigenlijk wel voorbeelden van campagnes. zoals bijvoorbeeld dit wat we net hoorden. die wel succesvol zijn geweest? Nou, uh, ik weet niet of je Vincent Karmans kennen we wel. Dat is nu uh, is hij minister van Infrastructuur. minister geweest van Economische Zaken. maar was ooit de lijsttrekker van uh, de uh, Rotterdamse VVD. Op de paard. Die heeft een keer, naakt inderdaad, op een paard. Het was top, daar ja. min drie graden. En hij heeft daar beschijnbaar heel lang moeten zitten... want dat paard wilde niet meewerken. Dat werd uiteindelijk een heel professioneel filmpje. En het, zij wonnen wel de verkiezingen, tenminste. Ze verdubbelden toen. Ze gingen van drie naar vijf zetels. Ze wonnen het niet, moet ik zeggen. Maar ze, ze behaalden een behoorlijke winst voor hun. Uh -huh. Dus dat heeft hij toen heel goed gedaan. En dat, ja... Je haalde toen ook de landelijke media. Ja, dat is toch wat je wil als lokale partij. Ja, het enige uh, nadeel voor meneer Karremans... is dat tot uh, zijn laatste politieke uh, loopbaandag achtervolgt dit filmpje. Ja. <laughs> ook nu weer bij de coalitie kwam het weer terug. Maar, maar, ja, absoluut. tegelijkertijd zaten wij ook zo te kijken... naar al die, al die uh, regionale en ook lokale dingen. Het ziet er allemaal wel een klein beetje vaak. Niet altijd, hè. En vaak de landelijke partijen. Dat is een dan iets ander verhaal. Maar het ziet er altijd een beetje klungelig uit. Hoe kan dat toch, Ja. Ja, het is ook gewoon een stuk amateuristischer. Als ik kijk naar wat voor gigantische... We hadden het over de VVD. Wat voor gigantische campagnemachine dat landelijk is. Maar ja, lokaal hebben zij daar eigenlijk helemaal geen zicht op... wat zo'n lokale partij vervolgens doet. En die kan inderdaad een heel klungelig filmpje... wat misschien wat amateuristisch... en ja, wij moeten er dan misschien ook een beetje om lachen... Daaruit ziet. Ja, daar hebben zij helemaal geen zicht op. Dus uh, ja, mensen gaan daar dan toch zelf over. Maar je, je, je uiteindelijk beslis je stem je wel over belangrijke dingen... toch, bij deze verkiezingen? Ja, zeker. Ja, het gaat echt zo ver van uh, hoe, hoe hoog je parkeerkosten zijn in je gemeente... waar er huizen gebouwd worden. Maar zelfs uh, gemeenteraad in Moerdijk moet gaan beslissen... afgelopen jaar moesten, gingen ze er nog over of hun gemeente bleef bestaan... of dat ze zichzelf gingen opheffen. Ja, het, het kan echt ver gaan. Is het, is het vaak in, uh, hoe weet dat eigenlijk bij, uh, bij, bij veel gemeentes? Is het vaak zo dat die lokale partijen, dus niet CDA of uh, de VVD of D66... zijn die, die, die kleine lokale partijen die eigenlijk een stuk groter in alle gemeentes... ten opzichte van de, de grote landelijke partijen zoals wij ze Kennen? Nou ja, ze zijn in ieder geval een stuk populairder als je dat bedoelt. Afgelopen jaar wonnen de lokale partijen eigenlijk ruim in uh, meer, de, bijna de helft van de gemeenten. Uh, won een plaatselijke partij. En dus geen landelijke partij. Want als je bij zo'n landelijke partij zit... dan draag je ook heel vaak ja, toch een beetje de last... van die landelijke partij met je mee. Als mensen teleurgesteld zijn in het CDA landelijk... dan heb je daar lokaal dus ook last van. Dus dan zie je dat dat uh, echt wel een groot verschil is. En dat die lokale partijen eigenlijk met de verkiezing... worden die populairder. Ja, komt... Dus wat wijput is helemaal niet zo heel slecht, pannen. Helemaal niet zo slecht. Nee. Er komt een uh, best wel goede vraag via de app binnen van, uh, van uh, Annemiek. Die zegt, bestaat er ook een stemwijze voor... Uh, deze gemeentelijke verkiezingen? Ja, je kan gewoon naar stemwijzer.nl gaan. Daar kan je je gemeente invullen en daar kan je je stem op afstemmen. En ik zou ook dat doen in plaats van allerlei AI-tools gebruiken. Want die zijn eigenlijk heel erg, uh, nou ja, die, die, die zijn niet heel erg onafhankelijk om het zomaar te zeggen. Die neigen heel erg naar de flanken. Dus ga gewoon lekker naar een onafhankelijke tool zoals stemwijzer.nl. En vul daar vooral je, al je vragen en uh, onzekerheden in. 18 maart, over twee weken, dan gaan we allemaal stemmen. Tessa van Vigen. Oh, sorry, wat zei je? Ik zei, dan moeten we weer, jongens. Dan moeten we weer, ja, ja, ja dan <laughs> ja. moeten we weer. Allright, Tessa van WNL, dankjewel. Wout, Wout. Frank. Frank. Dit is de middagshow van Radio Veronica. In die Reservoir Dogs. Ook zo'n fantastische film. Die je wel 18 keer kunt bekijken. George Bacon Selection. De man die eigenlijk heet? Hans Bouwens. Hans En dat is een leuke vent. Want ik heb bij zijn zoon op school gezeten. Stefano. Stefano Bouwens. En af en toe kwam hij langs. Dat was hij hele grote hummer. Sliep hij ook in. Ja, sliep hij in. Dat is meestal geen goed teken. Dan is het thuis niet rustig als je in de auto slaapt. De man deed heel veel optredens nog. Tot een paar jaar geleden. Dan reed hij met die dikke hummer. Reed hij weer ergens naar een zaaltje Kutteveen. En dan bleef hij daar slapen. En dan, dan bleef hij daar slapen. dan ging hij even optreden. En dan hoppa weer door naar de volgende. George Baker Selection and Little Green Bag. Wout en Frank heet de ja, Drie fragmenten. Uh, maar de vraag is, wil je ze in de goede volgorde zetten? En dan hebben wij bepaald dat goed is van oud naar nieuw. Dus wat is het oudste fragment en wat is het nieuwste fragment? Dit is opgave... Nummer 1. Ijs, ijs, nummer is Nummer 2. I heard Zet ze in de juiste volgorde van oud naar nieuw. Stuur die volgorde door via de Radio Veronica app. En maak kans op fantastische prijs. Je wint een spelletje hitster. Komt jouw kant op. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. Tuinhout Superseel. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhoud. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis pen van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Dit. Dit is jouw tijd. Oh,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 Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze witte. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk te niet. Het is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Nu ook naar Aldi voor...